11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. De brommer raakt uit. En Iran kiest morgen uit zes kandidaten, allemaal met baard, een nieuwe president. Het internationaal met dubbel het Openbaar Ministerie bekijkt of er een onderzoek moet komen... na de uitspraken van de oud-premiers Lubbers en Van Acht over Amerikaanse kernwapens in Nederland. De Lubbers zei zaterdag op National Geographic... dat er op de vliegbasis Volkel kernraketten liggen. Vannacht bevestigde dat gistermiddag op Radio 1. Strafrechtgeleerden denken dat de twee oud-premiers... daarmee staatsgeheimen hebben onthuld dat het heeft, is uh, dat het een boete uh, op zou kunnen leveren. Ergens rond de 10.000 euro. In een heel, uh, heel zwaar geval zou je tot maximaal een jaar hechtenis kunnen krijgen. Uh, ik weet niet uh, wat het uh, OM gaat doen, maar dat lijkt me wel heel stuk. Een woordvoerder van het pakket-generaal wilde alleen kwijt dat er wordt gekeken naar de uitlatingen en dat er op dit moment geen onderzoek wordt gedaan.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 En daar hebben we 600.000 euro teruggehaald bij uh, ziekenhuizen. En we starten binnenkort een uh, controle bij bijna alle ziekenhuizen en klinieken die deze ingreep uitvoeren. Dus wij halen het geld terug. Het weer, het gebied met regen, trekt naar Duitsland weg. Daarna wordt het een tijdje droog, met soms wat zon, vooral in het noordwesten. In de loop van de middag gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 23 graden in Limburg. Komt er een eind aan uw onregelmatigheidstoeslag? Dat zo meteen in de gids.fm. Net weer een oproep van een belangrijke klant gemist? Kijk snel op irreceptionist.nl. E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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Na een bewogen campagne is het morgen zover. Dan kiest Iran een nieuwe president als opvolger van Ahmadinejad. Een bewogen campagne, want twee kandidaten mochten van de Raad van de Hoeders gewoon niet meedoen. En twee trokken zich gaandeweg terug. Nu zijn er nog zes mannen, van hervormingsgezind tot aardsconservatief. Wie zal het worden? Daarover praat ik met politicoloog Jafari Pijman. Scooters en brommers. Als je om je heen kijkt, dan zou je denken: nou, elke jongere heeft er wel één. Maar niets is minder waar zo blijkt, want brommerrijden wordt te duur en mogen fotografen geld eisen voor iedere foto die bij een blog geplaatst wordt. En voor een plaatje van mij? Surf naar degids.fm. De ontzetting was groot toen Efteling-medewerkers te horen kregen dat hun zondagtoeslag verdwijnt. De kans is groot dat er daar acties komen. Ondertussen begint het afschaffen van dit soort toeslagen een trend te worden. Werkgevers willen af van onregelmatigheidstoeslagen. De werkgeversvereniging AWVN vindt dat logisch... omdat werknemers zelf profiteren van flexibele arbeid. Hebben ze een, een punt? Daarover praat ik met hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Meneer Verhulp, goedemorgen. Goedemorgen. Hebben ze een punt, de werkgevers? Maar niet het punt dat werknemers nou ook zo verschrikkelijk veel baat hebben bij flexibel werken, maar meer dat flexibel werken, uh, waarmee we dan wordt bedoeld werken door de hele week heen, dus uh, niet zozeer op echt onregelmatige tijden als s avonds, maar op zaterdag en op zondag, als het steeds gebruikelijker wordt en het dus steeds ongebruikelijker is om daarvoor toeslagen toe te kennen. Dus dat zijn geen ongebruikelijke tijden meer, bedoelt u te zeggen, de zondag en de zaterdag. Volgens de FNV is werken op zondag wel degelijk extra belastend... omdat het nog steeds een traditionele vrije dag is voor de meeste mensen. Een dag dat je iets met kinderen kunt doen, of familiebezoek gaat, noem maar op. Vindt u echt dat werknemers zich die pleziertjes moeten ontzeggen zonder dat er iets tegenover staat? Nou ja, ze moeten zich dat helemaal niet ontzeggen, want het werken op zondag is in Nederland niet verplicht. Je moet als werknemer expliciet instemmen daarmee. Nou heb je als werknemer soms geen keuze, want anders ben je je baan kwijt. Ik begrijp dat de druk daarop wat groter is. Uh, maar ik denk dat ook heel veel werknemers... zijn die het op werk op zondag juist wel fijn vinden... zodat ze niet naar een schoon familie hoeven of andere dingen hoeven te doen. <laughs> ik uh, denk dat je, je eigenlijk een schoon familie denkt. Dus, dus het, het is het is niet uh, het werken op zondag op zich is denk ik niet zo'n belasting... dat daarvoor nou zonder meer vergoeding betaald moet worden. Wilt u zeggen dat werken in het weekend... juist langzamerhand gewild is geworden bij werknemers? Nou ja, op dit moment is het soms zelfs zo... dat werknemers echt heel specifiek uh, op, uh, in weekenddagen willen werken... vanwege de toeslag. En het probleem is volgens mij ook niet zozeer de onregelmatigheid op zich... als wel de hoogte van het salaris. Ze werken vanwege de toeslag op ja, zondag ja. en op minder gangbare uren. Ja. Nou zijn die toeslagen er omdat het werk buiten gangbare uren vaak zwaarder is. Hè? Dat, dat zou volgens werkgevers dus een beetje een achteraan gegeven zijn. Maar als ik denk aan de bewakers, hier bij de VARA bijvoorbeeld... die de hele nacht doorwerken, ja. dan uh, durf ik te stellen... dat het wel degelijk een zwaardere opgave ja. is dan normaal een dienst draaien overdag. Net als ploegendienst draaien in een, in een fabriek s'nachts. Daar is gewoon onderzoek naar geweest en het uh, werken op, op. Daarom probeer ik net het onderscheid te maken... tussen onregelmatige uren en gewone, gewone dagen. Dus op dag zaterdag en zondag werken en is niet zo belastend. Uh, maar nachtdiensten met name zijn tamelijk belastend voor de gezondheid. En dat daarvoor een extra vergoeding betaald moet worden... vind ik niet zo gek. Nou zien de bonden de ontwikkelingen met leden ogen aan. Ze zeggen dat werknemers in sectoren als de horeca en de ouderenzorg een toeslag brood nodig hebben omdat de salarissen daar toch al zo laag zijn. Ja, ja zoals ik net zei... Dat grote probleem. Het probleem is dat in sommige sectoren de salarissen zo laag zijn uh, dat, dat mensen heel graag op die onregelmatige tijden willen werken om hun salaris op te vijzelen uh, door die toeslagen. En op het moment dat je dan die toeslagen ook nog ter discussie stelt, dan weet je dat mensen eigenlijk gewoon nooit meer boven, uh, niet eens naar aan een modaal salaris zouden kunnen komen als ze dat al haalden met die toeslagen. Maar ben je dan als bond okay. nog wel een knip voor je neus waar, als dus je uh, ermee instemt dat de salarissen zo laag zijn dat de toeslagen zeg maar het werk moeten doen? Nou ja, je bent als bond... Uh, uh, je in ieder geval nog tegen verzetten. Dus ze zijn wel tegen een knip voor de neus waard. Maar de onderhandelingspositie van Bond is natuurlijk vaak niet heel, heel sterk. Gewoon vanwege, vanwege gebrek aan, uh, aan actiebereidheid van de leden. Maar eigenlijk zou je toch die toeslagen moeten verrekenen over de rest van het loon, of niet? Precies, dat zou ik eigenlijk moeten. En dus ja. waar de ABVN eigenlijk een beetje de bezuinigingen mogelijk ziet. Zou ik eerder willen oproepen om eens te denken over de vraag of je dat salaris niet wat moet verhogen ten koste van die toeslagen. Het ja. is geen bezuiniging, maar je zou er wel alles kunnen uit. uit uh, Anders kunnen verdelen. En de toeslagen op zaterdag en zondag mogen wat u betreft weg. Als dat de mensen voldoende salaris tegenover staat. Maar de toeslagen voor zware ploegendiensten en s'nachts werken gewoon handhaven. Maar, maar daar is ook een rechtvaardiging voor. Want je moet eigenlijk willen voorkomen dat er heel veel s'nachts wordt gewerkt. En als een werkgever dat nodig vindt, zou daar gewoon een extra beloning tegenover moeten staan. Nogmaals, s'nachts is echt, echt schadelijk voor de gezondheid. Zondag overdag werken kan heel goed zijn voor de gezondheid. Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids.fm Pubers zijn klaar met de brommen. De laatste drie jaar is het aantal 16- en 17-jarigen... dat een brommer koopt gehalveerd. Dat komt door de kosten van het brommerrijbewijs, 400 euro... en de mogelijkheid voor jongeren om al vanaf 16,5 jaar autorijlessen te nemen. Verslaggever Jan Peels ging op zoek naar jongeren... die nog wel een brommer willen. En bij het examencentrum van CBR trof hij nog een paar jongens aan en één meisje. Goed, daar heb je twee remmen erop zitten, hè? Zet de motor maar even uit. Heb twee het zijn er steeds minder, maar uh, Adjonas is instructeur... en hier zijn nog een paar mensen bezig met het uh, voorbereiden... voor het ja, ja. bromfietsexamen. Maar welke rem rem, je, rem jij het meeste? Met je voorrem of met je achterrem? Met de voorrem, inderdaad, hè? Wie van die twee is de voorrem dan? Is dat nou links of is dat rechts? Ze zijn er nog wel, Mout en Niels. Ja. En die krijgen hier uh, brommerrijles, maar het worden er steeds minder, hè? Ja, ze zeggen dat het minder 16 en 17. Hoe oud zijn jullie trouwens? 16. En jij? 102, 16. 16. Ja, ik denk toch uh, dat het een geldkwestie is voor de meesten. Ja, en de marge tussen het uh, gewone rijbewijs en het bromrijbewijs. Het wordt ja, uh, dat... kleiner. Het ja. wordt inderdaad een heel stuk kleiner. Maar waarom doen jullie het nog wel? Dat maakt het leuk van. Niels? Gewoon om rond te rijden. Of je niet met de fiets fietsen. En andere uh, jongens en meisjes hebben jullie op school? Ja, die gaan op 17 al een en dan auto uh, autorijbewijzaal. Maar we merken natuurlijk wel in de rijopleidingen dat het wel uh, minder is geworden. Dat is één ding wat zeker is. En dat is omdat de kosten daar zijn? het kostenplaatje. En inderdaad, ja, de, de mensen denken ook vaak van oh, het is onzin waarom hebben ze nou een bronfietsrijbewijs in het leven geroepen... terwijl wij vroeger zomaar op konden stappen. Maar nou ja, kijk naar de verkeersintensiteit. Dat is natuurlijk een heel stuk drukker. En wij maken ze eigenlijk een beetje bewust van... dat ze de andere weggebruikers beter in de gaten moeten houden. Ja. Het is zeker afgenomen. En zeker met de nieuwe rijbewijs 2-2-drive. Uh, ja, dat de lui met 17 jaar al een rijbewijs mogen gaan halen. En dat ze dan onder bergen rijden. He? Ja. Ja, auto-rijbewijs Ja, het auto-rijbewijs. En dan krijgen ze automatisch het bronfietsrijbewijs erbij. Wat zou u doen? Ik zou Mijn eigen dochter zou ik wel de bromfietsrijbewijs eerst laten halen. Het is toch een klein stukje voorbereiding op. Ja, ook een ja, stuk bekend. Een soort voorbereiding op het autorijbewijs. Zeker een hele grote voorbereiding op je autorijbewijs. Oké, okay, maar ja, dan zijn er wel die kosten. Ja, maar ja, wat is nou een kleine 300 euro voor een, voor een uh, veilige bronfietsleerling? Wie betaalt het voor jou? Papa, mama. Ja, dat dacht ik al. En bij jou? Ik zelf. Aha, dus jij hebt er echt voor gekozen om dat extra ja. te betalen? Ja, omdat uh... Ik vind bronfietsrijden sowieso leuk en uh, ja, ja. Maar je merkt wel op een gegeven moment die dorpen. Als er dus op de dorpen gereden wordt, dat het dus meer zijn die bromfietsrijden wij zijn dan in de stad. Ja. Kijk, in de stad heb je hier wel openbaar vervoer allemaal. En in de dorp heb je dat niet. Kijk, en als je naar zo'n school moet, ja, dat is wel uh, behoorlijk eindje fietsen natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus als je dan. Uh... Je rijdt met de brommen natuurlijk. Ja. ja, ja. Want uh, hoe, hoe ver is het naar school elke dag? 20 kilometer fietsen. Oké, okay, dus nou begrijp ik het wel dat je zit te wachten op die brommer. Ja, eigenlijk zat ik wel op te wachten, ja. <laughs> Het is ook wel een stuk makkelijker. Ik kan gewoon drie kwartier later uit de bed, dus. <laughs> Oké, okay, dat, dat is ook belangrijk. Dat is de goede reden. Nou, vandaag examen, hè? Ja. Nou, succes. Ja, bedankt. Er wordt nog wel gereden, maar ja, het aantal de jongeren is dus gehalveerd. Hier in de scooter en de brommenbranche in de grote winkel waar het helemaal vol staat met de prachtige scooters. Dan moet u dat in ieder geval wel merken, Jacques van Lien. Ja, dat klopt. Daar merken wij met name in het 16-jarige uh, ja, klassement om het zo maar uh, te zeggen. Ja, daar uh, laten we het uh, behoorlijk liggen op dit moment. Inderdaad geholveerd? Ik denk zelfs misschien nog wel meer. Ja? Ja. Maar ja, goed, het is ook niet onbegrijpelijk. Dingen worden toch duur. Het onderhoud is duur. Er zijn andere, ze hebben andere prioriteiten. Die ja, de krantenwijkje uit... vallen niet mee misschien om een brommer te uh, rijden. Dan, nee, dan krijg je hem niet bij elkaar gespaard. Nee. En het rijbewijs werkt ook niet mee. De kosten voor het behalen van het rijbewijs. Ja, ze kunnen met 17 kunnen ze al op. Of 16,5 kunnen ze eigenlijk al beginnen met het uh, theorie-examen en praktijkexamen voor de auto. Ja, daar zijn toch punten die het met name voor de 16-jarigen niet meer zo interessant maken. Ja, dan gaan ze het een, een beetje afwegen van wat zijn de kosten, ja. wat zijn de baten. Ja, kijk aan de ouders die gewoon uh, voldoende middelen hebben. Ja, die, uh, die zie je en die blijven komen. Maar met name die jeugd die het hem zelf bij elkaar moet sparen, ja, die, is, die, die is helemaal weg. Vindt u het erg? Ja en nee. Tot wel. Uh, we willen natuurlijk allemaal zoveel mogelijk verkopen. Uh, van de andere kant. De jeugd van 16 jaar, ja, die kun je bijna ten alle tijden op zijn kop zetten. En er komt nooit gestuiver uitgerold. Die, ja, dat heeft dan toch weer zijn effect op uh, onderhoud en uh, dergelijke. Dus ja, je bent al snel te duur. El is het maar voor een lekker band of uh, een nieuwe band of wat dan ook, want die verslijten ze wel onderhoud. Ze hebben geen geld. Constant die discussie aan moeten gaan: van het is garantie of het is geen garantie. Ja... Oh, want dan dat, wordt, dat gebeurt je, hier. Nou, daar kun je moe van worden. Kijk, sommigen zeggen, van, ja, luister, onderhoud is toch ook garantie? Nee, ja, preventief onderhoud is geen garantie. Ja, en nieuwe banden, dat telt er niet mee. Hè? Nieuwe banden, lekker banden, ja, dat telt niet als garantie. Daar kun je een heel verhaal over gaan maken, maar dat, uh, ja, het, dat werkt zo niet. Het verschuift ook, hè? De mensen die op de en scooter rijden, zijn juist wat ouder. Ja, ja, wat dat betreft. Dus. Mijn uh, doelgroep is eigenlijk uh, 25-plus. Als ik hier trouwens om me heen kijk, het is alleen maar scooters nog wat ik hier zie staan. Brommen ze helemaal achterhaal, dit boel? Ja, de, wat dat betreft is de schakelbromfietsen, die zijn, uh, ja, die zijn nog mis, nooit dat? niet echt spectaculair geweest in de binnenstad. Ja, die worden toch over het algemeen we wat meer uh, richting platteland verkocht. De jongelui die echt wel afstanden moesten overbruggen ja. en dergelijke... Ja, die wilden toch wel eens uh, voor de 45 kilometer schakelbromfiets. Ja, ja, okay. Maar dat is eigenlijk... Die markt is helemaal, uh, die ligt helemaal op zijn gat. In de grote steden. Er, ja, ja. Wel even erbij, er zijn nog wel regio's in Nederland waar wat verkocht wordt. Maar die cijfers die zijn echt dramatisch. Brommerhandelaar Jack van Liem tegen Jan Peels. Geen meer brommers kieken. Toch werden er vorig jaar nog 27.000 scooters en brommers verkocht. Maar dus niet meer aan pubers. Anybody seen My Baby is een nummer van Jagger en Richards. Althans, er zitten verhalen aan vast. Maar eerst het nummer maar even door de Rolling Stones. Stop not My Baby komt van het album Bridges to Babylon... van de Rolling Stones uit 1997. En het verhaal achter dit nummer is dat het eigenlijk erg veel lijkt... qua refrein op het nummer van K.D. Lying, Constant Craving. De gaat morgen naar de stembus en de vorige keer in 2009 liep dat uit op grote demonstraties. Na bekendmaking van de uitslag is de sfeer in de stad gespannen. De oproerpolitie is overal massaal aanwezig. De verkiezingen van morgen lijken rustiger te verlopen. De kandidaten hebben alle zes de goedkeuring van de Raad der Hoeders van de Grondwet. Het hoogste orgaan in Iran. En staan niet bekend als radicale hervormers. Dus wat doet die stembeschang er eigenlijk nog toe? Goedemorgen bij Manjavari, Iraandeskundige van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Morgen dus die verkiezingen. Hoe belangrijk zijn die voor Iran? Nou, um, de spanning loopt op. Uh, omdat er van de zes kandidaten één redelijk hervormingsgezinde tussen zit. En heel veel mensen zouden uh, niet gaan stemmen... Uh, op basis van de ervaring van vier jaar geleden. En nu zie je dat er veel mensen aan het bewegen zijn. We zouden het nu toch moeten gaan stemmen. Omdat ze ja, de buik vol hebben van vier jaar Ahmadinejad. En toch hopen op een opening. en uh, wat relaxere sfeer uh, op straat... Uh, en einde aan de hoge inflatie. De economie speelt een belangrijke rol die echt slecht loopt. Dus uh, in die zin zijn ze toch uh, belangrijker... als uh, uh, ja, uh, het meten van de temperatuur in Iran. Maar zien we dan een parallel met, met uh, een paar jaar geleden... toen er ook één hervormingsgezinde kandidaat tussen zat... die uiteindelijk uh, gekozen was. Althans, dat dachten ja. een heleboel studenten en, en oppositieleiders in uh, Iran. En toen was het toch Ahmadinejad die aan de, aan de bak kwam. Ja, dat zou weer kunnen, kunnen gebeuren. Uh, maar het is niet helemaal vergelijkbaar met vier jaar geleden. Want al voor de verkiezingen zag je dat er echt een festivalsfeer was. Mensen waren op straat campagne aan het voeren voor uh, Mousavi. Uh, de kandidaat om wie het nu gaat, uh, Rouhani, uh, is ja, uh, veel gematigder dan uh, Mousavi als het om uh, uh, hervormingen gaat. Maar toch, in het rijtje van de zes mannen die allemaal behoorlijk conservatief zijn, zoekt hij de grenzen op. Uh, door bijvoorbeeld te zeggen: als ik president word, wordt de huis de rest van Mousavi opgeheven. Dus je ziet dat dat uh, toch hoop creëert bij de aanhangers van, uh, van, van Mousavi. En als dan wind wordt het dan gepikt door de Ayatollah, de opperste leider? Dat, dat uh, weten we niet. Ik bedoel, dat is natuurlijk de vraag waar veel Iraniërs mee zitten... van wordt mijn uh, stem wel eerlijk geteld als ik naar de, naar de stembus ga? En dat is echt een debat wat er op dit moment... zelfs de laatste dag aan het plaatsvinden is. En, maar wat ik alleen merk is dat er dus een deel van de bevolking... toch richting, ja, toch dan maar gaan stemmen aan het gaan is. En eerst dachten ze, het helpt niet, dus we, gaan, we blijven maar lekker thuis. Ja. Ja. Maar is dit nou een, een sfeer die hangt onder studenten? Onder de, de, de, ja. De, ja, zeg maar de meeste bolwerken waar het oppositionele leven een beetje broeit? Of is dit ook nog een kandidaat die geschikt is voor de mensen op het platteland? Dat is altijd in Iran de vraag, want Iran is heel groot. 75 miljoen uh, mensen, uh, grote verschillen tussen platteland en uh, uh, grote steden. Uh, je zag het ook bij Ahmadinejad... dat hij wel degelijk onder, uh, op het platteland veel uh, uh, stemmen kon, uh, kon winnen. Dus dat zul je nu uh, opnieuw zien, denk ik. Uh, Rouhani heeft onder studenten, vrouwenrechtenactivisten... stedelijke bevolking veel uh, aanhang. Overigens moeten we ook uh, de burgemeester van Teheran... Uh, niet onderschatten, uh, die maakt ook een kans. En dat is? Uh, Kalibaf. Uh, afgelopen jaren heeft hij veel uh, projecten in de stad... parken bouwen, wegen bouwen. En hij positioneert zich als een conservatief... maar geen provocatieve conservatief zoals Ahmadinejad. Dus wat een gematigdere toon uh, aanzet. Maar de ayatollah Khamenei is nog altijd de opperste leider. Wat heeft ja. de president dan te vertellen? Ja. Nou, kijk, het grappige is, wat je de uh, afgelopen uh, 30 jaar ziet, is wie ook de president wordt, hoe uh, loyaal die ook aan Gamanee is, op een gegeven moment krijgt hij ruzie met Gamanee. Zelfs Ahmadinejad, die dus heel erg loyaal was aan uh, Gamanee. En dat komt omdat het politieke systeem hier Iran, aan de ene kant heb je dus die niet gekozen. Uh, mensen zoals Chamane, opperste leider, en dan heb je het parlement, de gemeenteraden en de president die er gekozen worden. En ja, zodra die mensen er zitten, gaan ze natuurlijk voor zichzelf ruimte opeisen. Omdat en dat zou ook gesteund worden door het volk, denken ze. Ja, dat is zat zei het letterlijk bijna van: kijk, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar ik ben de enige die er hier gekozen is. Uh, dus op die manier ging hij zelfs in tegen Chamane. Uh, uh, dus in, dat zit in het DNA van de Islamitische Republiek. Dat je de hele tijd die fracties krijgt en uh, die conflicten. Zelfs de mensen die loyaal zijn aan Gamenei maken onderling ruzie. En hoe stevig dus, zit Gamenei dan nog in het zadel? Voorlopig zit hij uh, stevig in het zadel. Hij heeft uh, de steun van de revolutionaire garde, de militairen... Uh, van een groot deel van het politieke establishment. Want hij is de bindende factor. Want uh, uh, als hij er niet zou zijn... Uh, uh, wordt het eenbende van uh, ruziende fracties, uh, individuen uh, enzovoorts. Dus ze hebben hem ook nodig. Uh, wordt het dan uh, een soort Syrië? Uh, nou, niet, niet meteen. Maar kijk, wa waar mensen in Iran uh, die verandering willen, bang voor zijn... is wel dat op het moment dat ze uh, richting een revolutie gaan... of omverwerping van het systeem, uh, er een burgeroorlog ontstaat. Want er zijn toch behoorlijk miljoenen mensen die ook wel steun geven aan... Ja, het regime wil veranderingen willen, maar niet zo vergaande als de rest. Um, dus dat is wel een gevaar dat veel mensen willen vermijden... en daarom uh, um, hervormingen willen. En Gamenei, hoe oud is die langzamerhand? Ja, hij is behoorlijk oud. Uh, uh, uh, precies weet ik het niet, maar hij uh, leidt ook aan kanker... Um, ja, de vraag is hoe lang hij het nog gaat volhouden. En dan, als hij er niet meer is, sterft, dat, dat wordt een heel erg spannend moment. Want er is eigenlijk geen opvolger voor hem die onder de geestelijke aanzien heeft. En een opperste leider kiezen, dat bestaat natuurlijk niet hieraan. Die wordt gewoon aangesteld. Die wordt gekozen door een raad van experts, waarin dus ook Ayatollahs zitten. Die moeten hem van onder hun kiezen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? hadden nou, over mogelijk iets wat meer vrijheden. Nou, drie issues eigenlijk. Dus eentje noemde ik al economie. Ja. Uh, inflatie is echt hoog, werkloosheid loopt op, met name onder uh, jongeren. Dus mensen willen daar een antwoord op. En die, de economie is alleen maar door de sancties slechter geworden. Tweede punt is het uh, nucleaire uh, dossier. Dus uh, onderhandelingen met het uh, buitenland uh, of de komende president dat kan oplossen. En punt drie is inderdaad wel waar Iran überhaupt naartoe gaat. Wordt het een open land? Wordt het uh, nog conservatiever? Uh, en ja, veel mensen willen natuurlijk dat het open wordt. En uh, zowel de relaties met het buitenland... maar ook sociale vrijheden, politieke vrijheden. Dus op de verkiezingsbijeenkomsten van Rouhani... is een van de populaire leuzen alle politieke gevangenen vrij. Dus uh, dat, dat speelt een rol. Maar bemoeide Rouhani zich ook niet met het atoomprogramma? Ja, hij is uh, uh, hoofdonderhandelaar geweest... Uh, van Iran eh, onder president Ghatami, Dus van 1997 tot 2005. En ja? Nee, dus op, op dat dossier gaat er niet heel veel veranderen. Uh, uh, De houding blijft net zo stark. Uh, ja, dus uh, rugrecht houden, zoals ze het zeggen. Maar wel degelijk zie je dat er het gevoel is... we moeten geven en nemen. Dus wij moeten concessies doen als het Westen ook concessies doet. Dat is wat uh, Rouhani nu zegt. Maar ook een aantal conservatieve overigens. Hoe erg staat Iran er economisch voor... als u het heeft over de slechte economie daar? Ja, kijk, het staat niet aan de rand van de afgrond... het beeld wat soms gecreëerd wordt... als er wat echt uh, ineen gaat storten. Want uh, Iran heeft acht jaar oorlog met Irak meegemaakt... weet hoe zeg maar, door crisis heen te komen. Maar de bevolking heeft het echt zwaar. Uh, gebrek aan medicijnen, om maar één voorbeeld uh, te noemen. Uh, omdat uh, Iraanse munt uh, uh, gedevalueerd is... Uh, invoer uh, duurder geworden, prijzen zijn echt omhoog geschoten... veel uh, bedrijven draaien op de helft van hun vermogen... dus ontslaan mensen. Mensen hebben het zwaar. En wordt dat geweten aan Ahmadinejad, de zittende president, nog even? Dat wordt zowel geweten aan, aan, aan Ahmadinejad als aan de sancties aan het buitenland. Dus uh, het is niet zo per se dat uh, het buitenland er populairder wordt met, uh, met de sancties. Want veel mensen denken van waarom worden wij gepakt door wat onze regering doet... Heeft hij wel hervormd? Of niet, niet, of hij, hij heeft een, aan een aantal uh, belangrijke dingen natuurlijk gedaan. Uh, uh, uh, subsidies hervormen, wat in heel veel Midden-Oostenlanden discussie is. Uh, subsidies op uh, brandstof. Nu betaalt hij dat cash uit op de rekeningnummers van mensen. Dus uh, het zou trouwens uh, een rare situatie creëren... als uh, die subsidies bijvoorbeeld uh, worden afgeschaft. Dan zou je een soort van Ahmadinejad-nostalgie kunnen krijgen... omdat mensen denken van de prijzen gingen omhoog. Maar we kregen tenminste uh, wat op onze rekening ja. uh, nummer. Ghamenei, die heeft het dus eigenlijk voor het zeggen. Dat is de opperste leider. Ja. En op, op welke gebieden heeft hij het vooral voor het zeggen? Buitenlandse politiek, uh, het leger... Hij is aanvoerder ervan. Dus op die twee belangrijke punten... Uh, veiligheid, kan hij het uiteindelijk voor het uh, zeggen hebben. En hij kan natuurlijk uh, veto's uitspreken... als uh, de president uh, bepaalde keuzes maakt. Uh, hij heeft dat een keer richting Ahmadinejad gedaan... waardoor Ahmadinejad een week uh, binnen ging zitten... in zijn presidentieel paleis, een soort uh, presidentstaking... Het wordt ja. dus nog spannend morgen. U ziet dat nog, nog, nog wel enig licht voor... Ik zie de verkiezingskoorts echt vandaag uh, toenemen. De vraag is wat de opkomst natuurlijk gaat worden. En of er eerlijke uh, verloop van de verkiezingen zullen zijn. Dank u wel, Pijmeren Jafari. Hij is Iraandeskundige van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Dank u wel. Dit is Radio 1. Bijna half twaalf hier is Dorold Megens met het NOS-journaal. In aanvolging van Wall Street en Azië... zijn ook de Europese beurzen vandaag met grote verliezen begonnen. Amsterdamse AIX verloor bij opening 1,5 procent. is terug bij de stand waarmee dit jaar werd begonnen. Beleggers maken zich steeds meer zorgen over de haperende wereldeconomie... en over eurolanden die tobben met bezuinigingen en recessies. De provincie Limburg steekt 4,5 miljoen euro in Maastricht-Age Airport. Luchthaven zit in grote financiële moeilijkheden... en zou zonder hulp deze zomer failliet gaan. Sluiting zou een verlies van zo'n 800 arbeidsplaatsen betekenen. Kamervoorzitter van Miltenburg praat vanmiddag met de fractievoorzitters in de Tweede Kamer over het mogelijke weren van Geert Wilders bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het gesprek is op verzoek van de PVV-leider. Hij is niet overtuigd door de brief die Eerste Kamervoorzitter De Graaf over deze kwestie heeft gestuurd. En in het zuiden van Afghanistan zijn zes agenten doodgeschoten bij een controlepost. Hun lichamen werden gevonden in een wachthuisje. Twee andere agenten die daar dienst hadden zijn verdwenen. Volgens de politiechef lijkt het erop dat de zes door hun collega's zijn gedood. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm met Felix Burders. Zometeen moet Nederland betalen voor een slavernijmonument in Suriname. En Kluun begint de. Die begint een strijd met de belachelijk berekende fotografen die hij tegenkomt. De Supremes deden het met het nummer Holland Dozier en Holland nummer in 1966 heel goed. Ze reikten tot de eerste plaats in de hitlijsten. En Phil Collins deed het in 1982 nog een keer dunnetjes over. Het is vanaf 2015 dat het WK Allround Schaatsen zijn prominente plek op de schaatskalender kwijt is. De internationale schaatsunie ISU verplaatst het evenement van februari naar maart. Is dat nou een goede of een slechte zaak? Ik vraag het aan oud-wereldkampioen sprint Erben Menemars. Erben goeiemorgen. Goedemorgen. Wat vind je van dat besluit? Was te verwachten, hè? Nou, ik, ik vind het wel een goed besluit, omdat uh, de, uh, de kalender wordt nu wordt. Uh, internationaal gezien is het weken afstand voor een steeds belangrijker, af, belangrijker evenement, omdat het lijkt op de Olympische Spelen. En in het, in het Olympisch jaar is in februari, dan, dan zijn, zijn daar altijd de Spelen. En een andere jaar is het altijd aan het einde van het jaar. Nu haal je het naar voren toe, waardoor het ieder jaar het programma gewoon, gewoon hetzelfde is. Dat is een beter programma, waardoor uh, ook die schaatsen die richten zich toch allemaal al op het weken afstanden. En dan zijn ze klaar met de afstand En dan willen ze uiteindelijk ook nog wel weer mee gaan doen aan het weken round in maart. Dat weet je zeker, dat laatste, Want het uh, de glans van het WKOround, mm. dat gaat er zo wel een beetje af, toch? Maar nou, ik denk het niet, omdat nu iedereen richt zich op het, op, op, op het weken afstand En als het weken al daarvoor is, dan heb je heel veel internationale schaatsen die zeggen: van, Nou weet je, laat het weken al maar zitten. Ik richt, mij, ik richt mij helemaal op het weken afstanden. En nu is het weken afstanden al geweest. En dan is het half februari, is het seizoen afgelopen. En dan denk, ik, al die schaatsen willen natuurlijk graag allemaal nog een keertje, gaan een, keertje een mooie wedstrijd rijden. En het liefst wel in een, in een mooi vol tier of in een vol ijsdome Of, dome, of uh, welke ijsbaan het dan, ja, wat uh, wordt het? dan, dan ook, ook gaat zijn. Ja, dat is weer een hele andere discussie. Maar ik denk wel dat er alles gaaf is. Omdat ze dan toch klaar zijn dat iedereen dan wel mee wil doen aan een weekelround Waardoor het niveau op het weekelround uiteindelijk alleen maar weer beter gaat worden. Dan snap ik toch één ding niet. Het ek round blijft in januari. Snap jij dat? Ja, nou het ek round is natuurlijk een, een wedstrijd. Die, vinden, die is echt alleen maar interessant voor, voor, voor, voor, voor, voor Nederlanders die... Uh, ja, de, de internationaal stelt dat er helemaal niks voor, dus daar, dat, maar dat is een, eigenlijk moeten we die wedstrijd gewoon helemaal, helemaal afschaffen. Maar, we moeten, uh, maar ik denk dat de eerste stap, hè, de weken afstanden naar, naar, naar, naar voren halen, dat, dat dat al een hele mooie stap is. Jij bent blij, je bent tevreden. Ja, het is de ISU, hè. dus je kunt, je kunt ook niet in één keer, het is een oude bond, en je kunt er ook niet te, te snel alles, alles gaan veranderen. Want, Alle kleine, wat wat zou jij dan, dan nog willen veranderen? Nou, ik zou het nog wel, wel, wel, wel compacter willen maken. Eigenlijk moet je alle kamp, kampioenschappen dicht bij elkaar houden. Want internationaal. Kijk, wij vinden het mooi, al die kampioenen. Het hele jaar door. Maar internationaal kun je het gewoon moeilijk uitleggen. Dat, dat er zoveel wereldkampioenen zijn. Zoveel kampioenen in een sport. Dus dat moet korter, korter op elkaar. Dat je echt een week hebt waarbij alles, alle kampioenschappen tegelijkertijd zijn. En dan weet je in één week wie de kampioen is. En dan niet in één keer iemand wereldkampioen worden. En dan vier weken later wordt er weer iemand wereldkampioen. Dus dat moet er heel strak op elkaar gepland worden. Ja. Dan is er nog maar twee weken schaatsen. Nee, dan kun je daarna nog wel een, een, een, een wildcups organiseren... of Grand Slams organiseren, maar geen wereldkampioenschappen. Oké, okay. hebben we met jongens? Ja. Hartelijk dank. Oké. Okay. De Gids.fm De emancipatiedag moet gevierd worden... te meer voor de jongeren die er helemaal niks van wisten... en naar aanleiding hierdoor komen... Alle Creolen te weten dat de Emancipatiedag een dag is die gevierd hoort te worden, wat onze voorouders allemaal voor ons hebben moeten opofferen. Dat kwam in een documentaire uit 1963 over de slavernij. De slavernij is dit jaar 150 jaar geleden afgeschaft. Op 1 juli is de jaarlijkse herdenking. Het landelijk platform Slavernijverleden vindt het tijd voor een nationaal monument in Suriname. Liefst gefinancierd door de Nederlandse regering. Voorzitter Beryl Biekman van het platform vertelt waarom. Goedemorgen, mevrouw Biekman. Uh, ja, goedemorgen, uh, meneer Meurders. Uh, het is heel belangrijk dat er in Suriname ook een nationaal monument komt. Waar de nazaten, waar het Surinaamse volk als ankerpunt. voor het Surinaamse volk inderdaad om uh, de slachtoffers van het Nederlands slavernijverleden te herdenken. Zoals u weet is slavernij. Niet in Nederland heeft slavernij niet in Nederland plaatsgevonden, maar in Suriname. En in Suriname heeft men niets, terwijl in Nederland een nationaal uh, monument is waar uh, eigenlijk alle Nederlanders, inclusief de nazaten van de slachtoffers van het slavernijverleden, terecht kunnen. U wilt eigenlijk dat mensen geld doneren voor dat, uh, dat monument? Hoe lang bent u zelf al met dat slavernijverleden bezig? Uh, nou, ik ben natuurlijk heel lang met het slavernijverleden bezig. Eigenlijk is het geboren uit, uh, hoe heet het, uh, oogpunt van bestrijding van racisme. Maar als u het heeft over dit, uh, dit initiatief... zijn we er ongeveer uh, drie maanden geleden mee gestart. Het, was al, uh, het is een, pri uh, een privé... Uh, een initiatief vanuit de private sector uit Suriname. En vervolgens zijn we gevraagd of we willen ondersteunen. En dat hebben we met beide handen aangegrepen. Maar ik herinner me, in 1998 dacht ik een petitie. Oh, wilt u daar naartoe? Ja, inderdaad. We hebben namelijk met de Afrikaans-Europese vrouwenbeweging Sofie Dela, hebben we inderdaad een petitie aangeboden aan de Nederlandse regering... omdat we van mening waren dat slavernij, de herdenking van slavernij en de viering van de afschaffing... Uh, slechts een wijkgerichte aangelegenheid was. Het leek alsof Nederland er niets mee te maken had. Dus hebben de vrouwen van Sofie Dela gezegd... Uh, dit moet afgelopen zijn. We hadden de wind mee... omdat uh, de scheidende ambassadeur... Niehaus van Zuid-Afrika... Nederland toch een beetje ter verantwoording had geroepen. Ja. Clinton had iets gedaan in Ghana. Dus dachten we, het is een goed moment... om Nederland nu uh, ter verantwoording te roepen... En, nou, wat, heeft, wat geresulteerd heeft in een petitie om een aantal dingen te doen. Eén, een nationaal uh, slavernijmonument, uh, een, een instituut. Maar ook in alle andere landen waar Nederland slavernij heeft bedreven... Uh, komen tot een nationaal monument. En dat is nog steeds niet het geval in Suriname. En hoeveel geld heeft u nodig voor het monument in Suriname? Nou, ik heb, uh, laten we zeggen, er is vier ton nodig. Uh, als ik twee ton in Nederland bij één kan krijgen, meneer, dan zijn we gered. ja. Er moeten mensen zijn in Nederland. Er moeten bedrijven zijn in Nederland. Er moeten heel veel burgers van goede wil zijn in Nederland. Maar misschien ook overheidsorganen, scholen. En ik doe nogmaals een beroep op de Nederlandse regering. Want per slotverrekening geven ze ook geld... Aan, voor een slavernijmonument in Jamaica. Maar hun eigen voormalige kolonie die heeft niks. Dus uh, iedereen die een bijdrage kan lenen... Kan, kan leveren. Mensen die heel veel geld hebben... en die weten wat ze met het geld moeten doen. Nou, ik verzeker het u. Het is niet alleen dat ze bijdragen... maar er is ook een gedenkorum aan verbonden. Ja. Uh, uh, uh, 0,5 gram goud. Wie wil dat niet hebben? In dat principe, krijg je op het moment dat je bijdrage dat, levert? Dat, dat krijg je als je 15 euro stort. En wie wil dat niet? In feite... Is dat echt goud? Dat is uh, echt goud. Uh, 0,5 als, als, als, als een stukje... Ja, als, als, als, als geld... Nou, als geld? Dus het, ja, in de vorm van geld met het monument erop. En ik zal u vertellen, als je, als je 100 afneemt... die je bijvoorbeeld ook in dit jaar... ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing slavernij uh, moet hebben, kan hebben... kan het ook als, uh, uh, hoe zeg je het, uh, relatiegeschenk uh, uh, aanschaffen. Ja. Dus iedere 15 uh, euro donatie geeft recht op zo'n gedenkouder. En, en wat zou u graag van de Nederlandse regering... welk bedrag zou u van hen verwachten? Nou, uh, ik, er zijn twee dingen. Hè? Als u me vraagt wat voor bedrag ik van Nederland zou verwachten... Gewoon die vier ton, klaar. Ja, die, uh, laten we zeggen die vier ton. Die vier ja. ton. Natuurlijk meer, maar dat is een andere kwestie. Die, als ze zouden zeggen van hier heb je de vier ton... dan zouden we al direct geholpen zijn. Ja. Uh, ik heb een voorstel gedaan aan minister uh, Timmermans... van laat in ieder geval dat gietwerk hier plaatsvinden... want het gebeurt al in Tiel... Uh, uh, help bij de, bij, de, uh, bij, de, bij de vervaardiging van de sokkel, dan zijn we alle eind op weg, maar inderdaad, als ze vier ton geven, dan uh, nee, zijn maar we gelijk. Dat gietwerk in die sokkel, wat zei Timmermans erop? Uh, eigenlijk moet ik... dus dat, Die brief die ik kreeg van de ambtenaren was... Uh, uh, Nederland geeft al geld... aan een of andere stichting... om allerlei dingen te doen in het kader van de slavernijverleden. Maar dat is niet, dat is niet wat we vragen. Hè? Nee. Wat we aan Nederland vragen... is Nederland erken. Maar u zei net, we hebben, dat vier je... ton, we hebben vier ton nodig. Ja? En als we twee ton bij elkaar krijgen... dan, dan zitten we al goed. Hoe? Als we twee ton bij elkaar krijgen... dan zitten we goed, want ook in Suriname... Uh, wordt deze actie... Uh, is deze actie aan de gang... Maar het liefst vier ton, want dan kunnen we ook annex ja. aan maar het monument. Maar in Suriname loopt het dus heel goed met die actie? Uh, ik, uh, ik, ik, ik, heel veel bedrijven die, uh, die meedoen. Ik heb begrepen dat sommige overheidsorganen ook uh, orums afnemen voor hun personeel. En uh, wat er gaat gebeuren is dat het personeel toestemming zal uh, verlenen... Om, uh, om die 15 euro of, uh, in, in Surinaamse... Uh, uh, uh, uh, munt is het 50 uh, SRD van hun salaris in te houden. Surinamse dus ik, dollars, ik denk in Suriname. En wat zou het niet mooi zijn? In Suriname is slavernij bedreven. Wij er zetten heel veel nazaten van de tot slaaf gemaakte uh, uh, uh, mensen hier. Nou, daar focussen, focussen, focussen, focussen we op. Maar u kunt zich voorstellen dat er heel veel Nederlanders van goede wil zijn die zullen zeggen van. Mevrouw Biekman, landelijk platform Slavernij We ondersteunen je omdat we vinden ja. dat er een nationaal monument... Slavernij of ter herdenking van de over Suriname moet komen. En mocht Nederland meebetalen aan dat monument... ziet u dat dan als genoeg doen? Als ze die sokkel betalen, of dat gietwerk? <laughs> ja, dat zou kunnen. <laughs> ja, dat is een hele mooie vraag die u stelt. Maar ik zal u vertellen, er zijn, er zijn drie zaken... die in het kader van rechtvaardigheid... Versoening en ontwikkeling voor ons van wezenlijk belang zijn. Een van de dingen is excuses. Uh, uh, niet een symbolische excuses, maar een echt excuses... waarbij je ook uh, bereid bent om te praten over de effecten. De impact die slavernij heeft gehad en de impact heden ten dagen. En, Daarmee herschrijf je toch niet de geschiedenis? Uh, ik zal u wat vertellen. Geschiedenis herschrijven kost ook geld. Want je moet goed onderzoek doen. Je moet weten wat je, in de, wat je de kinderen leert. Wat in de, je moet weten wat je zet in de kerndoelstellingen... en de eindtermen van het geschiedenisonderwijs. Basisschool, middelbare school. Middelbare school, maar ook lerarenopleiding. Want heel veel weten, weten het niet. De doorsneeambtenaar die we nu hebben op de departementen... hebben nooit iets geleerd over slavenhandel en slavernij. Dat kost geld. En de boeken die je moet aanschaffen, kost ook geld. Maar het instituut die je moet, moet, moet oprichten, zoals u weet heeft uh, de Nederlandse regering een streep door het Nationaal Instituut ne Nederlandse Slavernij Verleden Erfenis gezet, het NINCE kunt u, kunt, u, kunt, u, kunt u zich daar iets bij voorstellen? Tien jaar geleden wordt het opgericht om een aantal dingen te doen in dit kader. En na tien jaar vind je het genoeg. Ja, we hebben het nou, erover gehad. Dus uh, dat is ook ja. een vorm van. En, en er zijn tal van andere dingen. Ziet u zichzelf als slachtoffer van de slavernij? Uh, ik, ik, uh, het, het, dit is een hele moeilijke vraag, maar als, zolang er geen recht gedaan is aan het leed die mijn voorouders heeft, hebben geleden, denk ik dat ik ook, mezelf ook zie als een slachtoffer. Een slachtoffer van de hedendaagse tijd, die nog niet in staat is geweest om het zo ver te krijgen dat er genoegdoening is. Uh, en dan zult u misschien zeggen... of zullen mensen zeggen van... ja, laat het verleden. Of uh, uh, waar zijn jullie mee bezig? Wat ik u wil zeggen... dat slavenhandel, slavernij en kolonialisme... pas in 2001... is verklaard als misdaad tegen de mensheid. Dus pas in 2001... na al die eeuwen lang... hebben we dus echt... Uh, de mogelijkheid gekregen... om dit op de internationale... VN-agenda te zetten... opdat het verklaard werd. Dus uh, als het gaat om... Uh, voel ik mezelf als een slachtoffer, uh, ik heb het antwoord gegeven, moet ik mijzelf zien als daar? Um, ja, is een interpretatie die u zelf uh, uh, op jezelf kan toepassen. Uh, ik, ik, ik, wat ik wel vind, is dat de uh, de, de Nederlanders uh, zolang zij niet, en laten we zeggen de Nederlandse regering, zolang zij niet erkennen. En uh, erkennen dat dit uh, een misdaad tegen de mensheid is geweest. Slavenhandel en slavernij een, een misdaad tegen de mensheid is geweest. En excuses, ruiterlijk excuses aanbieden. En willen overgaan tot, de, uh, tot uh, compensatie van de effecten. Al dan niet in de vorm van een nationaal commissie... die dat eerst allemaal gaat uitzoeken. Dan? Dan vind ik dat ze net zo verantwoordelijk zijn... als het Koningshuis bijvoorbeeld die destijds uh, de mogelijkheid heeft geschapen... dat slavenhandel en slavernij zich kon voltrekken. Ik hoor het al. U gaat door met de strijd. Zo is dat. Succes met het inzamelen uh, van het geld... Uh, voor het slavernijmonument in Suriname. Voorzitter Bergel Biekman, Biekman van, de, uh, landelijke, nee, van het Landelijk Platform Slavernij Verleden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan.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 En just say, say yes. Dat was een hitje vier jaar geleden ongeveer. Wie zonder toestemming van de fotograaf beelden op een weblog of op een, op een site zet, die loopt het risico dat er na verloop van tijd een flinke rekening gestuurd wordt. Schrijver Klun heeft daar genoeg van. Hij zet dus zijn website op zwart en dat doet een oproep aan iedereen die wel eens een gepeperde factuur van een fotograaf heeft ontvangen, zich te melden. En Kluun is aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Lars Boering, directeur van de Fotografenfederatie, luistert ook mee. Ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Kluun, waarom maakt u zich hier zo druk over? Nou, het is niet zo dat ik uh, elke rekening die een fotograaf stuurt... Uh, dat ik daar moeite mee heb, want iedereen heeft ook recht op zijn, uh, op zijn brood. Uh, daar, uh, iedereen heeft recht op de exploitatie van zijn auteursrecht, zoals het heet. Uh, als ik uh, op de achterkant van mijn boek een foto uh, zet uh, van mezelf, dan moet die ook betaald worden. En ik heb een boek geschreven aan de Amsterdamse Nachten. Daar staan, zo veel, er staan honderden foto's in. ze zijn allemaal keurig betaald zoals het hoort. Alleen bij een weblog, dan is dat iets anders. Want als je een stuk schrijft en je plaatst daar een foto bij. die echt met die tekst rechtstreeks in verband staat, of zelfs andersom, het tekst gaat over de foto. dan is dat citaatrecht. En dat is hetgene wat ik uh, betwist. Dus op het moment dat, uh, dat, dat jij voor je programma een, uh, een tekst van mij wilt gebruiken... omdat dat, dat uh, past in je programma en je zegt, zet er keurig bij... nou, dat was van Kluun, ja. dan mag dat ook. Ja, het is maar geen uh, boekwerk is natuurlijk, hè? Gewoon één klein gedeelte aan een hoofdstuk. Ja, maar je mag ook een kolom of zo gebruiken. Lars Boering is directeur van de Fotografenfederatie, zoals gezegd. Moet dat allemaal zo streng, zonder waarschuwing, gewoon een hoge rekening? Want dat gebeurt er, hè? Nou ja, zonder waarschuwing en rekening, dat, uh, dat komt alleen voor als je, je niet aan de regels houdt. En de regels zijn? En dat, ja, de regels zijn dat ook voor blogs geldt dat je toestemming moet vragen of je een foto mag plaatsen. Of dat je er ook voor moet betalen. En daar is natuurlijk wel veel uh, misverstand over. Maar het, het is niet anders dan, uh, dan andere afspraken die in de auteurswet uh, vast liggen. Je moet er echt toestemming ik... voor vragen? Want uh, Kluun hoor ik net zeggen, ja, luister eens, hier is sprake van citaatrecht. Nou ja, dat citaatrecht-argument wordt heel vaak naar voren gebracht... om uh, ook om re onder rechtszaken uit te komen. Maar dat citaatrecht, dat is toch vrij duidelijk dat het gaat dan om een nieuwsfeit... en dat die foto dan rechtstreeks uh, met het nieuwsfeit in verband moet worden gebracht. En bij een blog is dat niet altijd het geval. En ik denk uh, zeker niet uh, uh, op dit blog, omdat uh, dat gaat niet over nieuwsberi nieuwsberichten... maar over uh, de stukken die Kluun zelf schrijft. Ja, het is, niet, het is niet helemaal waar, want uh, het hoeft niet over nieuws te gaan... op het moment dat je een programma uh, maakt of een ex schrijft over, uh, over Sinterklaas... ook al is het in juni, dan hoeft dat geen nieuws te zijn. Dat is een creatieve vrijheid. Uh, dus dat is toch, dat is, dat is wel iets anders. En bijvoorbeeld die stukken waar het in mijn geval om ging... ging over een boekpresentatie van de AFT van de Heide in 2007 overigens. Daar gaat de rekening, die heb ik uh, in maart ontvangen van dit jaar. En, en hoe hoog dat was die de... rekening? Nou, dat is grappig. De, de foto, uh, die zou, ik geloof uit mijn hoofd, 240 of 200, 300 euro kosten. Ik heb het gebruikt in twee verschillende stukken. Maar de fotograaf in kwestie uh, vraagt een advocaat. Uh, Overigens is het de advocaat die hier blijkbaar zijn businessmodel van heeft gemaakt. Want dat is wat, ik, wat mij zo irriteert. Een, foto, een, een advocaat die niets anders doet dan deze zaken, lijkt het wel. Die zegt dan, nou, wij verdubbelen dat. Dat is onze sanctie. En... Uh, ja, dat, uh, u betaalt nu 960 euro. En toen heb ik gezegd, nou weet je wat? Ik ben het er niet mee eens dat het valt onder auteursrecht. Maar ik vind dat het onder citaatrecht valt. Maar ik heb dit al een paar keer gehad. En ik heb van... Tientallen bloggers precies hetzelfde gehoord. Ik betaal, ik ben bereid om de schikking te betalen, maar je kunt niet overal voor naar de rechter stappen. Nee, zei men, we, dat doen we niet, die schikking. U betaalt 960 euro uh, naar hem toen. Ik dacht, ja, nu ga ik er een principezaak van maken. Want ik heb in het verleden al een aantal keren betaald waar ik het ook niet mee eens was. Maar ja, je kunt niet elke week. Uh, Meneer Boering, dit kan toch gewoon niet, dit soort dingen, dat een advocaat wordt ingehuurd en dat het dan in één keer verdubbeld. Steek er nog verdriedubbeld, hoor ik zo. Nee, verdubbeld, niet dubbeld, verdubbeld. Oké, okay. nou, ik de... laat me opstellen dat wij op dit moment geen enkele zaak hebben lopen uh, die wij voor een fotograaf uh, uh, hanteren. Maar waarom maar, zijn sommige uh, fotografen dan zo fanatiek? Nou ja, er is een groep fotografen die, uh, die heel fanatiek is op een auteur zegt, vooral ook omdat ze ervan leven. Uh, en dat gaat heel vaak om schrijversportretten die ze maken. En uh, als die op andere plekken al eerder worden gebruikt, dan wordt dat voor hun gewoon minder waard. Zij hebben ook wel inderdaad een, een aantal advocaten die dat uh, voor hun stevig uitvoeren. Ja, dat is hun keuze. Ik moet zeggen dat wij uh, altijd proberen een, eerst een minderlijk traject uh, af te spreken. En, en de, waar, waar Clun ook zeg maar op doelt. En ik moet ook zeggen dat het in heel veel gevallen uh, bijna altijd lukt. Alleen, uh, ja, je kunt ook de verkeerde tegenover je trekken, treffen. En die kan besluiten dat hij daar strenger mee omgaat. Ja, en die gaat dan uh, met zijn advocaat uh, toch voor, voor meer geld. En het is dan niet een, uh, een boete. Dat bestaat niet in, uh. de, in, de, in de auteursrecht. Maar het gaat om, ook om kosten die men maakt om uh, de, de inbreuk vast te stellen. Uh, de tijd die nou, men moet Maar afgezien daarvan. De, uh, ja, ja, dat is het meneer meneer Kluun. Uh, het, is, het is wel terecht hoor, want uh, sommige fotografen leven hiervan. Wat zegt u die? die de, ze al? leven ja. ervan, ja. Ja, dat begrijp ik ja, ook. Dat begrijp ik ook. En terecht, een fotograaf moet ook eten. Maar waar het mij om gaat, is dat het... Uh, hetzelfde als hij over een snelweg rijdt en later krijg je van iemand te horen... ja, je mocht daar maar 80 en dan betaal je deze boete voor... want ik ben eigenaar van deze snelweg. Dat er ineens een, achteraf een tol wordt vastgesteld. En het gaat me dus niet... Kijk, de Hollandse Hoogte bijvoorbeeld, een fotografencollectief... heeft ook vastgesteld dat dit een probleem is, ook bij particuliere bloggers. En die hebben gezegd, ik geloof dat je voor 4 euro of zo... mag je een foto gebruiken of je kunt geloof ik een jaarabonnement voor een paar honderd euro aanschaffen... Dan zie je hetzelfde wat in de muziekwereld is gebeurd. Zo ga je illegaal gebruik, zelfs van aardeloze bloggers, ga je tegen. De muziekwereld heeft Spotify ook uh, muziek betaalbaar gemaakt. En daardoor gaan er in Amerika en in Nederland veel minder mensen illegaal downloaden. Maar en Meneer Klun, het... plaats u gewoon een, een foto bij een blog? Doet er niet toe uh, op het moment dat u denkt: nee, ik, ik ga daar wat? een stuk over schrijven? Of vraagt u wel toestemming aan de fotograaf voor gebruik? Of denkt u dat is met te veel werk? Ik heb er duidelijk bijgezet van welke fotograaf... Het is een heel grote copyright staat erbij. sterk nog, ik, ik schrijf ook over die fotograaf. Over in dit geval Klaas Koppen. Al sinds 1462 de hoffotograaf van, het, van het, de, de Nederlandse schrijverswereld. En op, kijkt u naar de site van Klaas, Klaas Koppen. Daar staat er geloof ik ook nog bij. Met zelfs een link ernaartoe. Dus heel duidelijk voldoe ik aan twee dingen. Het is citaatrecht, want het gaat over uh, een stuk van het boekenbal. Met een prachtige foto van Klaas. En... Ik heb het duidelijk bijgezet dat het om die fotograaf gaat. Meneer Boering, ook, ik heb geen enkel, ja. hij doet echt alle mogelijke moeite... en dan krijgt hij nog een rekening aan zijn broek. Ja, dat, kijk, ik kan er niet beoordelen of hij alle mogelijke moeite doet. Dat wordt nu gezegd. En, en, en inderdaad wordt het uh, argument citaatrecht uh, veelvuldig naar voren geschoven. Ik vind, uh, de, dan mag de rechter daar dan wel een uitspraak over doen. Maar we zien in uitspraken van rechters... dat dat citaatrecht al heel ga, vaak uh, makkelijk aan de kant wordt geschoven omdat het niet van toepassing is. Eh, dus dat daar een discussie over is, over het citaatrecht, dat, dat, dat weten we ook wel. Yeah. Dat men dat wat verder wil oprekken. Ja, dat is ook mogelijk. Maar kijk, de, de situatie is natuurlijk wel zo dat het werk van fotograaf wordt steeds meer gebruikt. Maar ze verdienen steeds minder. Dat is duidelijk. En, eh, ja, je, zult, je kunt wel zeggen, ik zet alle namen erbij. Maar het gaat erom dat die fotograaf zelf de keuze moet hebben of hij dat wel wil. Hè? Wil ik wel mijn foto daarbij ja. en uh, wil ik hem wel gratis ter beschikking stellen... of wil ik daar, zoals ik daar altijd, uh, geld op krijgen? Al van de zin. krijgen? De directeur van de Fotografenfederatie had het laatste woord in deze discussie met de schrijver Kluun Lars Boering. Hartelijk dank en Kluun van hetzelfde. Graag gedaan, dank je wel. Ja. Graag gedaan, dank je wel. Dat ziens. Hoorde ik dan nu okay. al iets aankomen wat zo meteen op de zender komt? En dat is niet meer verrassend dus op Radio 1. Straks lunch.